Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump legt Nederland en een aantal andere Europese landen... een importheffing van 10% op voor alle goederen. Het gaat om landen die militairen naar Groenland sturen voor een verkenningsmissie... die dient als voorbereiding op een NAVO-oefening. Trump spreekt van een zeer gevaarlijke situatie voor de veiligheid en het voortbestaan van onze planeet. De heffingen gelden ook voor onder meer Frankrijk, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk... Trump heeft meermaals gedreigd om Groenland in te nemen... en sluit militair ingrijpen niet uit. Drie dagen na de grote explosie in de binnenstad van Utrecht... is een deel van de bewoners die hun huizen moesten verlaten weer thuis. De meeste winkeliers in de straat ernaast waren vandaag weer open... maar de winkels van een aantal ondernemers zijn nog dicht. Ze zijn op zoek naar een tijdelijke nieuwe winkelruimte. Donderdag brak in het centrum van een huis in Utrecht... een grote brand uit nadat er explosies waren gehoord... Meerdere panden storten daarbij in en vier mensen raakten gewond. Veel van de panden zijn nog deels beschadigd. In de Oostenrijkse deelstaat Salzburg zijn vijf mensen om het leven gekomen door lawines. Volgens de reddingsdienst in de regio werd er al gewaarschuwd voor lawines. Waar de slachtoffers vandaan komen is niet bekend. Ook raakte een skier zwaar gewond. De afgelopen week raakten meer mensen in het gebied bedolven onder lawines. Bij controles op Schiphol heeft de douane ruim 3000 kilo wijngums en honing onderschept met daarin THC, de werkzame stof in cannabis. De ladingen kwamen uit Amerika, ze waren bestemd voor de Nederlandse en Tsjechische markt. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, vanavond en vannacht kan het in het binnenland licht vriezen en in het noordoosten kans op mist. Aan zee koelt het af naar 2 tot 5 graden.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 jouw stem, ik weet niet hoe het met je gaat of waar je bent, het is zo vreemd en raak er maar niet aan gewend, aan die leegte zonder jou. Veel pijn en zoveel met bedoeld, me ik kan jou maar niet vergeten, ik wil het jou graag laten weten, maar ik weet. Ik zou zeggen welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. En dat het klokje is van zeven uur. Mijn naam is Fred Heij en ik zou zeggen allemaal oh, een hele goede avond En zit je te eten. Eet smakelijk. En uh, ja, als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Uh, ja, ik heb uh, natuurlijk al via Facebook laten weten. Uh, vandaag uh, gaan we dus uh, uh, ja, een, een nummer draaien. En uh, ja, dat nummer Dat uh, is natuurlijk uh, Van Danny Christian En uh, ja, dat, uh, dat gaan we gewoon lekker draaien En uh, dat is een beetje Uit, uit de ja, verloren jaren Zeg maar He, Het is uh, ja, De Piratentijd noem ik het altijd maar En uh, ja, dat is uh, Hij wil niet Danny, waar ben je? Danny, ja En hey, Danny komt eraan Ja, daar is hij hoor je hebt mamie ogen, Denny Christian. Met blond krullend haar in de Kima's shirt Stond jij al heel vroeg aan mijn deur En in je kleine handjes Hield je bloemend voor mij een boeketje vol kleur Ik had je beloofd om samen met jou Vandaag naar artist toe te gaan je was zo opgetogen En ik zag weer in jou het evenbeeld van mijn vrouw Je hebt maar ogen, je hebt ook haar mond Je lacht net als haar, ook oh, jouw krullen zijn blond Maar als je me vraagt, papi mis je ons niet Verwerf ik voor jou mijn verdriet Mamie's ogen, je kijkt me zo aan. Mijn hart draait zich om, maar ik laat me niet aan. Verleden herleefd, want kijk ik jou niet aan, zie ik haar voor me staan. De dag is weer om, ik breng je naar huis. Geluk maakt weer plaats voor verdriet. Kom al je tranen, grote meisjes als jij, nee, die huilen toch niet? Al woon je bij haar, toch blijf je mijn kind, waar ik als vader steeds voor vecht. Ik blijf van jullie houden, dus vertel haar maar gauw wat ik jou heb gezegd. Je hebt Mami's ogen, je hebt ook haar mond. Je lacht net als haar, ook jouw krullen zijn blond. Maar als je me vraagt, waarom mis je dus niet? Verberg ik voor jou mijn verdriet. Je hebt Mami's ogen, je kijkt me zo aan. Mijn hart draait zich om, maar ik laat me niet aan. Leiden herleefd, want kijk ik jou goed aan, zie ik haar voor me staan. Net als haar ook, oh, jouw krullen zijn bloot. Maar als je me vraagt, waar, die mis je ons niet? Verwerf ik voor jou mijn verdriet. Je hebt maar niets ogen, je kijkt me zo aan. Mijn hart draait zich om, maar ik laat me niet aan. Verleden herleden, want kijk je ja, dat was niet aan. Het nummer wat uh, zes weken in de top 20 heb gestaan in uh, de hitlijst van 1989. En uh, ja, dat was Danny Christian. En je hebt mammie's ogen. Ja, en dat uh, is natuurlijk een, een cover van het uh, Duitse origineel. Uh, Doe du haast eerlijke augen. Ja, een heerlijke, heerlijke plaat was dat. Uh, ja, en die heeft, uh, heeft dus gewoon zes weken. Dus uh, van uh, maart tot uh, mei 1989. Uh, ja, heb je echt uh, hoog in de hitlijsten gestaan van de Nederlandstalige top 20? Hé, hey, um, wij gaan eventjes naar Italië en uh, dat doen we met uh, Eros Ramazzotti, en hebben we het over Vivo Sinti. En het me importa pijn. Het Het is pensare, zo belangrijk. quanto io niet zo belangrijk. Het is tan zo para mi, is niet zo belangrijk. Het Het is niet meno. Ta Noche, yo no sé, no sé de lo que haré, ni en qué brazos caeré, aunque ella no se apenja tanto como lo. La libertad, madurado con el son de esta nueva edad. Exprimo hasta el fondo el fruto de la libertad y bebo el zumo dulce que me da. No me importa ya, saber que tu no estás. No me importa ja, aunque sé que Ik y no lo Sinti, Eros Ramazzotti hier bij ZFM Zandvoort Radio. En uh, ja, wij gaan uh, lekker... Ja, we blijven nog eventjes in de, in de zomerse sfeer. En dat doen we met uh, gewone en La Camisa Negra. Entertainment for you. Meer dan radio. Alles is te volgen natuurlijk via www.zfimartisten.nl De la mía que aquel día Calma, calma, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y...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 Camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, vivi, te digo con disimulo. Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Salvación Juan Sen, la camisa negra. En uh, ja, we gaan uh, eventjes lekker uh, verder met een verzoekplaatje. En dat is aangevraagd uh, door Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert. En uh, jij wilde graag een plaatje horen van Snelle en uh, Katja Schuurman. En uh, zij hebben het over 2002. Zal ik wel vaker horen? En misschien ben ik te laat geboren.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 2002. Had really. echt niet wie Drake is en wie Suzanne van Freak is, okay, nice. maar weet jij al wat nacht te dansen One, in dit stuk? Ja, 2002 en dat allemaal van Sneller en Katja Schuurman en ja, natuurlijk aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert en uh, ja, welkom. Aan de telefoon hebben we Dion Verwer Dion, een hele goede avond. Ja, goede avond. Goede avond. Hé, hey, jij hebt een uh, nieuwe single, Al Jouw Leugens. Ja, klopt. Ja, vertel. Klopt. Ja, Al Jouw Leugens. Ja, het was al een, uh, ik moet er wel eerlijk bij zeggen, het was al een plaatje. ja en het, een, een, een, Van een dame. En ja. Uh, ja, ik, ik, ik, ik hoorde dat plaatje een paar jaar geleden. En, en ik vond het echt wel jammer toen de tijd dat het liedje zo weinig aandacht kreeg, zeg maar. Ja, ja. En um, ja, dus zat ik afgelopen, jaar, afgelopen half jaar met, met Frank verkooien uh, van: ja, wat gaan we dan doen? Ja. En dus er schoten heel veel ideeën in mijn kop en schoten dus in één keer het liedje uh, kwam in één keer omhoog. Oké. Okay. Dus ja, toen dus liep Frank aan het luisteren en um, ja, toen heeft Frank het een beetje aangepast in, uh, in mijn stijl, zeg maar. Ja. En um, ja, dan hebben we dit uh, uitgeproduceerd. Oké. Okay. Dus, uh, dus eigenlijk uh, ja, een, beetje, uh, ja, een beetje toeval, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ja. Het is, uh, het is dat je ergens over hebt, zeg maar. En dan uh, ja, schiet er ineens wat binnen. Ja, precies. En dan, uh, dan denk je van, ja, is dat niet wat... Ja, ja, nou, zodoende, ja. Ja. Hé, hey, uh, ja, nou ja, dus uitgebracht... Uh, Frank heeft het uh, eerst uh, een beetje aan elkaar getrokken en weer uh, aan elkaar gelast. Ja, klopt. En uh, ja, ik vind het een prachtig uh, resultaat geworden. Ja, dankjewel. En uh, ja, wat kunnen wij weer nog meer van jou verwachten de komende tijd? Ja, ik denk uh, 2026 is net begonnen en uh, ik ben nog eigenlijk een beetje in afwachting van deze single. Ja. En dan denk ik dat we er uh, over een, uh, een paar maanden wel weer een, een nieuwe single eruit knallen, denk ik. Ja, ga je er, ga je er nog een uh, zomerrit doorheen knallen? Of, uh... Ja, dat zijn dingen wat wel uh, inderdaad in de pen zitten. Ja. En daar ben je wel mee bezig of nog niet? Wat ja, zei je? Ja, ik zeg, daar ben je al mee bezig of nog niet? Ja, daar zijn we wel een klein beetje mee bezig. Ah, oké. Okay. En, en gaat er nog iets, uh, iets, iets gebeuren uh, qua uh, albumpje of zo? Of... Uh... Een beetje. Een ding wat nog inderdaad in het verschiet ligt, een album. Dat is wel een, een heel mooi iets. Ja. Um, maar alleen ik weet niet wanneer en, en hoe. Daar zijn we nog niet zo ver mee. Ah, oké. Okay. Dus alles is uh, eigenlijk nog uh, ja ver weg. Thanks. Ver weg. Alles, ja, ja alles, alles zit nog in de pen. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> hey, en wij, wij kunnen ze jou volgen. Dion? Ja, op, uh, op social media en ik heb ze tegenwoordig ook, uh, ook allemaal, dus dat is, uh, ah, okay. dat is wel makkelijk. Dus in... Ik heb uh, TikTok, Instagram, Facebook, uh, noem uh, maar op. Snapchat? Alles. Ah, oké. Okay. <laughs> hey, en ook uh, onder, onder het uh, label, of niet? Wat zei je? Ook onder het label? Ja, een label van, uh, van Frank van Kooijen. Ah, oké. Okay. Dus Holland, Holland muziek. Ja, 100 muziek. Ja. Hey, en uh, nou ja, ik zou zeggen, uh, je bent lekker onderweg, dus ik, ik ga je niet langer ophouden. Uh, ja, ik zou zeggen, kondig hem aan, dan uh, ga ik hem uh, instarten voor je. Nou, helemaal goed. Dames en heren, dit is mijn nieuwe single Al Jouw Leugens. Hey Dion, dankjewel en uh, een hele fijne avond en geniet van je weekend. Hè. Hey, bedankt, tot de volgende. Hè? Hey, tot de volgende. Yo. hoi, hoi. Tegen beter weten in geloof ik ja. Iedere keer. Steeds een ander smoesje tot ik dacht het klopt gewoon niet meer. Nu Single van Dion, Verwer en al jouw leugens hier bij ZFM Zand voor de Radio. En dat is natuurlijk 106.9 DAB plus 9A. En uh, natuurlijk ook uh, www.zfmartisten.nl te volgen. Ja, daar kan je op je linkje klikken. En uh, ja, eventueel verzoekje aanvragen. Alles is, uh, alles is mogelijk. Hey, um, ja, we gaan een plaatje draaien. En dat doen we van uh, André Hazes. En daar hebben we het over bloed, zweet en tranen. Entertainment for you, meer dan radio. Tot, uh, tot 7 uur. Entertainment for you. En uh, ja, verzoekje aan, aanvragen, dat kan nog. Ik Heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.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 Oh, <laughs> I'm star dan PSI en Gangnam Style. En uh, wij gaan eventjes naar een lekkere we houden van uh, Guus Meeuwers en zijn uh, Vagante En uh, zij hebben het over perspoor.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 Kreeg kregeling, kregeling, kreeg kregeling, kregeling, kreeg er een, kreeg kregeling, kregeling, kreeg er Kreeg kreeg kreeg kreeg kreeg En ik blijf bij jou slapen, jij woont Leidsboer, en s'nachts. Oehoe, ja, dat was hier dan. Lekker daar gaan we houden van Guus Guusmeurs en zijn van Hand. En dat allemaal per spoor hier bij zfmartiesten.nl. Ja, Natuurlijk, daar kun je je verzoekjes aan vragen. En uh, entertainment voor u is het tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Heij. Ik zou zeggen, een hele goede avond. Wij gaan door met Wesley Klein. En jij bent de zondewaard. Kijk als op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Nu ik ouder word, begin ik te beseffen. Dat ik nog veel meer moet genieten elke dag. Steeds meer mensen om ons heen. Dus ik leef in het moment, zolang ik mag. Maar... Dan, waarom kan het leven zo gemeen zijn? Frans Bauer hier bij ZWM Zandvoort. Inmiddels uh, ja, is de klok alweer uh, kwart voor zeven geslagen. En uh, ja, dus wij hebben nog een kwartiertje. En uh, we gaan eventjes naar Italië. En uh, dat doen we met Alessia Fontana en La Regazza della Riviera. strade di Portofino la vidi camminar col vento della sera che giocava coi suoi capelli, un sorriso dolce, un sogno negli occhi blu, la ragazza della Piano come un vecchio disco d'estate. O oh, ragazza della Riviera, sei musica nella mia vita intera. Tra La luci dorate. Passeggiavamo vicino alla spiaggia di Santa Margherita. La sua voce, una melodia, una favola mai finita. Le sue mani tra le mie, leggere come il sole. Il mare danzava ancora nell'abbraccio di un'estate. Se l'autunno verrà piano Porterà con sé il ricordo più bello Il tuo bacio al tramonto Sotto il cielo rosso Del Mediterraneo Della Riviera. En Alessia Fontana. En dat allemaal vanuit Italië. Ja, een hele, hele bekende, uh, liefdes uh, Sondaro. Hé, hey, um, we gaan uh, ja, eventjes uh, terug naar het uh, Nederlandstalige in Amsterdam. En uh, dat is allemaal van uh, Koos Alberts En jij was zonde van mijn tijd. Tot 7 uur. Entertainment for you. En ja... Uh, ga eventjes naar www.Z, voor info en uh, dag. uur heb ik dan wachten tot je eindelijk nog eens kwam. Het vroeg bij die en de lopen in de gang. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Yeah. yeah. Van, dat ik zo lang verwachten en verhuren uren heb geknacht. Ik ging niet meer van het leven en wat ik nooit meer had gedaan. from the day Was je dan onze allerkoos Albert, een zonde van mijn tijd? En uh, we gaan een beetje draaien van Henk Damen, en ik laat je gaan.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 dat was hij dan. Ik plaatje gaan, Henk Dame. En dan heb ik nog één verzoekplaatje. En die is afkomstig van Miranda uit Rotterdam. En die wilde graag een plaatje horen van Jannes. En ik heb jou alleen maar om van te dromen. Hier is hij dan. Ik heb nu al weken zo'n heel apart gevoel. Zo vreemd, ik weet niet wat het is. Ik ging maar naar de dokter, hij zei ik weet wat je voelt. Ik denk slechts dat het een verliefdheid is. Ik had het kunnen weten want het griebelt zo. Maar daarvoor is nog steeds geen medicijn. Eén ding weet ik zeker, dat het zo weer over is. Een dag bij mij zult zijn Ik heb jou alleen maar Om van te dromen Ja, elke nacht Ben jij bij mij Als zij mij ogen Dan wel gesloten Toch ben jij Zo heel dichtbij Ik heb jou alleen maar Ik komen altijd tegen naar mij lach En dan fluister, slaap jij maar zacht. Maar ik moet je zeggen, overdag ben ik alleen Dan word ik weer even pasier Ik ben niet meer te houden en ik zoek wat door me heen Omdat ik dan mezelf niet meer ben we kunnen weten wat er zo. Maar daarvoor is het... Dat eh, was even uh, het laatste plaatje, het laatste verzoekje. En uh, ja, we gaan natuurlijk... Uh, ja, gewoon eventjes uh, weekend vieren. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren, bedankt uh, ja, voor alles eigenlijk. Ik zou zeggen, tot volgende week en geniet van je weekend. En uh, veel plezier. Ik zou zeggen, tot volgende week. Groetjes, bye. Die ja, jij zo heel dichtbij hebt, jou alleen maar om van te dromen. Jij bent mijn engel elke dag. Die uit wie ik nu terug zal komen, altijd even naar mijn lag. En dan fluister, slaap jij maar zacht. wie ik nu Dit is ZFM.